...insluiten waardoor Stekenburg de bal naar voren moet knallen voordat Roosaf erbij kan komen. En dan is het balbezit aan de linkerkant van het veld bij Martijn Die speelt de bal heel hoog, dus moeilijk te bespelen voor Strootman. Overname Roemenië. Strootman zit het lichaam dan in de tweede instantie goed tussen, raakt de bal kwijt. Torsje speelt hem even terug richting Tamas. En zo hebben de Roemenen op eigen helft, de Roemenen overigens totaal in het geel spelen tegen Nederland totaal in het zwart, hebben de Roemenen het balbezit. Balbezit op eigen helft met de opbouw via de rechterkant via Tamas. Nederlands helftal laat hij terugvallen ter hoogte van de middellijn. Lens moet even meegaan. Eerste overtreding lijkt het, ja is het ook. Overtreding van Heitinga tegen de Spits, tegen Marika. En dat is dan de eerste overtreding waarvoor de Schotse leidsman Greg Thompson fluit en terecht. Balbezit, Roemenië. Stankoer linkerkant van het veld. Dat is de meest diepe man aan die zijde krijgt de bal die snel genomen was naar die vrije schop. En heeft hem nu aan de linkerkant. Dat betekent dat Van Rijn aan de bak. moet. De bal gaat nu tussen twee mensen door. Maar richting de middenlijn terug naar een van de middenvelders. Borseanu. speler van Stjawa Bukarest. Veel spelers van Stjawa Bukarest hier in het elftal. Zoals eigenlijk traditioneel bij de Roemenen. En de Roemenen spelen achter in de bal rond via Goyan en Kirikes. De twee centrale verdedigers. Dan komt er een nieuwe paas naar de linkerkant. Stanko wil onder druk van Van Rijn. Die meteen fel op de huid zit in één keer meegeven aan Marika. Maar daar kan Marika bij lange niet bij. Die bal gaat over de zijlijn. De Nel zelftal mag na 2,5 minuten voetballen in Boekarest in een schitterend stadion bij een 0 stand in nemen. Niet voor niets is Erik Gud hier uh, voor Feyenoord om te kijken dat als er een nieuwe kup komt, dit misschien een inspiratiebron kan zijn. Terwijl Nederland nu een uh, vrije trap meekrijgt. 10 meter voor de middellijn aan de rechterkant van het veld. Waar uh, Van Rijn en uh, Heitinga gaan zich voor melden. Nietje de Jong de bal oppakt, maar uiteindelijk uh, van de vaart. Degene lijkt die de bal uh, de vrije trap kan nemen. Dat doet hij niet. Want uh, Van Rijn, die uh, bal moest een uh, paar meter naar achter. Die neemt de vrije trap. Goede opening van Van de Vaart. Aan de linkerkant van het veld in, die Martens in die heeft wel ruimte voor zich. Aan de bal uh, Lens. Lens die uh, bij de laatste vijf treffers van Oranje betrokken is geweest. Dan wel zelf scoorde of met een assist. Erg in vorm is. Ziet het de bal op de middenaars van het veld en Nigel de Jong gaat. Nigel de Jong uh, even teruggaan uh, van de Vaart. En op het moment dat hij hier gefloten wordt. neemt hij dan van mij aan dat Nederland in balbezit is. Zoals ook nu met Van Rijn aan de rechterkant. Parijna Narsing, die wij nog niet uh, gezien hebben in deze wedstrijd. Krijgt de bal van de middelijn, Kaas hem terug. Dan gaat die bal naar uh, Heiting gaan, dan gaat hij naar Vlaar Dan lopen de Roemenen wel op door met Marika die dus de ondersteuning krijgt daarbij van de drie zeg maar, aanvallende middenvelders dus in zijn rug. 4-2-3-1, dat is het systeem van de Roemenen. De bal nu terug naar Stekenburg en weer terug naar Heiting. Gaan. Die leidt balverlies, wel op geen Hens. En dan moet Heiting gaan overtraining maken, omdat hij zegt de bal komt op de hand. Maar als de scheidsrechter dat hij ziet en daar niet voor fluit. Dan uh, moet je doorvoetballen. Dat doet hij de gaat dus wel. Maar pas na een overtreding houdt de Roemeense aanval op. Dit is gewoon slordig en dom. Ik begrijp ook niet waarom uh, twee keer zo uitverdedigd wordt. Uh, een beetje tergend langzaam. En dan Stekelenburg Zoek En Stekelenburg weer gaat Aanspelen allemaal in en rond de 16. Wachten op problemen. Belachelijk. En een vrij schop voor de Roemenen. En uh, dat is een bal die ligt op 20, 25 meter van het doel. Dus dat kan het eerste gevaar van de wedstrijd worden. Torje staat erbij. Tamar staat erbij. Rad, de captain staat erbij. Het is een uh, bal die uh, ligt op... Uh, het zal het zijn, een meter of 22 van het doel van Stekelenburg En hij ligt een meter of 15, 16 vanaf de middenas. Dus die bal die komt met een rechtsbener. Als hij over de muur gaat, heel lastig voor Stekelenburg. Een gevaarlijk moment in die openingsfase van de wedstrijd. We spelen 4,5 minuut. Achter de bal staat nog maar één man, die Torres Die speelt bij Granada in Spanje. De vrije trap komt, gaat erin. Nee! Op de lat. En dan is het Martius Indi die de bal wegklopt. Eerste, eerste waanzinnig gevaarlijke moment. En Nederland probeert eruit te komen. En dat lukt ten dele. Want de bal gaat over de zijlijn. En de Roemenen gaan inwerpen. Het is een hectische openingsfase. Voor het Nederlands helftal. Eigenlijk geïnitieerd door eigen slordigheid. En onze lans achterin. Tijd is dus nu om uh, rust in de ploeg te krijgen. De bal even te hebben. En rond te spelen. En daarmee de tegenstander even aan het lopen te krijgen. Dan kom je zelf wat lekkerder in de wedstrijd. Want er zit Oranje nu niet. Zoals terecht gezegd, Dat komt dus vooral door de slordigheden van... Oranje zelf, dat mag niet. Zeker niet dat het gebeurt door een van de meest ervaren mensen. namelijk jullie Heitinga in combinatie met de keeper. Dat zag er allemaal slordig uit. De lat red Oranje in de beginfase. Maar de Roemenen alsof ze extra inspiratie gevonden hebben. Zijn alweer aan het aanvallen. Er is een diepe bal naar Marika. Maar die kan er niet bij. De bal gaat over de zijlijn. En Even wordt het wat stiller in het stadion. Je denkt bijna wat leuk. Je hoort nu te zeggen typisch balkansveertje. Maar dat is het wel, al zes minuten lang. Het opvallende is bij dit soort landen, Roemenië, Bulgarije, noem dit soort landen maar op. Dat op het moment dat er vertrouwen komt, dat die ploeg toch heel veel in staat is. Als je ze een knak kan uitdelen, dan heb je kans dat ze heel snel op elkaar gaan mopperen. Voorlopig zit Roemenië helaas nog lang niet in die fase. Omdat Nederland knokt voor iedere meter. Dat wel, zoals nu ook. Want Nederland mag een inboord nemen halverwege de helft van Roemenië. Met nu ongeveer de hoogte van de middellijn van de Vaart die opent naar Vlaar. En Vlaar verder naar Martins Indy. Maar Nederland heeft in die eerste zes minuten van de wedstrijd nog niets te vertellen gehad. En lijkt nu voor de eerste keer op weg naar een aanval. In ieder geval speelt de Nederlandse formatie nu massaal op de helft van Roemenië. Voor de eerste keer met Vlaar en Heitinga. Van de Vaart die zich daarvoor beweegt en Van Rijn die wordt aangespeeld. Je krijgt de bal terug van Van der Vaart en dan gaat hij weer terug naar Stekelenburg. Maar goed, hou die bal in ieder geval even lekker in bezit. En ga niet achterin pielen, want dan uh, breng je de tegenstander op een idee. Namelijk, men zou best eens kunnen scoren. Nederland komt goed weg, bal op de lat uit vrije traptorsje. Een bal zit voor Nijssel de Jong die uh, weg moet draaien van de tegenstander. Dat overigens keurig doet en dat de bal meegaat van Van der Vaart. Er is een klein beetje ruimte van Persing nog niet aan de bal geweest eigenlijk. Wacht in het strafstopgebied, de bal gaat naar de buitenkant. Narsing terug naar Van de Vaart. Voor Persie beweegt. Durft Van der Vaart de Vaart het aan met een paas? Nee, maar hij heeft wel ruimte gezien helemaal aan de andere kant van het veld. De linker. Daar komt Martens Indi die de bal op het punt van het strafhofje nu meegeeft aan Lens. En Lens draait nu over. Het zegt zich naar een wil op snelheid. Zijn man voorbij lukt niet. Strootman pikt de bal op. Gaat naar Martens Indi. Terug naar Strootman. Tik, tik, tik. Zo heeft Nederland wel een lange fase op de bal bezit. Goede bal nu naar Lens van de, de Jong. Lens het strafhofgebied binnen. Vanaf de linkerkant van het veld. Wil het voorzet geven, maar een uitstekende sliding. Dat moet gezegd van Tamas komt dat dat lukt en de Roemenen hebben de bal. De Roemenen hebben de bal. Terwijl hij die gaat wel wint van Madica. Nederland weer balbezit heeft met uh, Narsing. Aan de rechterkant van het veld nu Van Persie. Van Persie die uh, afgelopen vrijdag op de bank werd gehouden om fit en scherp te zijn. Het geldt hetzelfde voor van Rijn en Narsing. Hij uh, ziet dat uh, het balbezit nu eerst bij Van der Vaart. Van de Vaart aan de rechterkant van het veld. De Ricardo van Rijn op 16 meter van de achterlijn. heeft die bal. Komt de uh, hoogte van de penalty stip. Wordt uiteindelijk weggekropt en krijgt Nederland dan de eerste corner. Of wordt het een inworp. Het is uh, een hoekschop. Waar Nederland in ieder geval dus daar op voorsprong komt. De eerste corner in de wedstrijd er is er één voor Oranje. Alleen het Oranje zit in schoeisel en rugnummers en namen. Want voor de rest, ik zei het al, speelt Nederland in het zwart. De corner zal direct genomen gaan worden door Van der Vaart. De eerste openingsfase, die eerste paar minuten zijn vreemd geweest voor het Nederlands zelf Al weinig controle. Maar nu, na een paar minuten verder kunnen we zeggen dat de controle er is. En dat Nederland wellicht een gevaarlijk moment krijgt. Met mensen als Martins in die als Vlaar, als gaan. Mensen die kunnen koppen en Strootman eventueel. Voor de afgevallen bal. Hier komt de corner van Van der Vaart. Van der Vaart wijst en gaat die bal vanaf de rechterkant indraaien voor het doelbrengen. Er is heel veel beweging in het strafschopgebied. De keeper stopt de bal weg. Dan moet Lens die kopt en die komt erin. Ja! Het is 1-0 voor Oranje. Lens kopt de bal van de rand van het strafschopgebied. Volgens mij eigenlijk om hem gewoon weer terug in dat strafschopgebied te brengen. Maar die bal gaat overal overheen. Er staat nog wel een verdediger op de lijn, maar die kan er niet meer bij. De keeper is een paar meter zijn doel uitgelopen om die bal in de eerste aanleg weg te stompen. En Lens zet Oranje op een 1-0 voorsprong in de negende minuut van de wedstrijd weer Lens. En met het hoofd, dat was ook al in Hongarije het recept. En nu doet hij het opnieuw, wat een krankzinnige openingsfase in Boekarest. Waar het Nederlands elftal na een moeilijke openingsfase waarin het gered werd door de land, nu met een merkwaardige kopbal vanaf een meter of 17. Van Germain Lens, ja, Het past geweldig precies, dat zien we in de herhaling, het Nederland zelf al op een edelvoorsprong schiet. Herstel, klopt dus. Ja, en uh, ja, er werd gemopperd door de doelman Tatalizanu tegen Tamas van, wat doe je nou? Maar hij ging hier inderdaad, je kan niet hoger springen dan je kan. En hij, gaat, hij past inderdaad precies. Het enige wat je kon doen is een hensbal maken en dan weet je in ieder geval dat je met man verder moet. Wat dat betreft uh, hebben de Roemenen het op zich nog goed gedaan. Maar weer Lens, ik zei het al, in de laatste vijf goals uh, is hij... Uh, Vier keer betrokken geweest. Daar kunnen we nu uh, van de laatste zes vijf van maken met, met goals en assists. Belangrijke voorsprong voor Oranje. Ik zei het. Roemenen, Bulgaren. Dat zijn uh, ploegen. Uh, Slovakije. Uh, dat soort landen. Als je daar een klap kan uitdelen. Dan heb je kans dat er uh, iets geks gaat ontstaan. Maar voorlopig is het nog veel te vroeg om daarvan uit te gaan. De overtreding die er is gemaakt. Uh, is een klap in het gezicht van, van de vaart. Uh, Borciano Bur uh, doet dat. En uh, laten we maar kijken of we in herhaling inderdaad kunnen zien. Of hij echt... Uh, ja, hij geeft een tikje... En dan uh, nog een, ja, een elleboog uh, met zijn rechterarm. Scheidsrechter staat er dichtbij. Grensrechter ook. De assistent scheidsrechter moet je tegenwoordig zeggen. Maar het blijven gewoon simpele grensrechters Zoals als hij echt assistent scheidsrechter zou zijn geweest. Dan had hij nu aan moeten geven dat, uh, wat hij had gezien van de vaart. Krijgt nog een kleine vermaning van ga niet zo theatraal liggen. Maar het was wel degelijk een elleboogje. Vrij trap voor de Roemenen. 1-0 voorsprong voor Oranje. 10 minuten gespeeld in een bijzondere ambiance in het nationale stadion van Boekarest. Raad achter de bal. De linkervleugelverdediger. Oudgediende is al heel lang bij de nationale ploeg. Heeft de vrije schop genomen. En die komt dan uiteindelijk voor de voeten van verdedigers. In dit geval Kirikes. Die zoekt naar beweging bij Marika. Oeh, dat is een aardige paas. Marika loopt door. Het zat gebied in. Marika gaat schieten. En die bal wordt gepakt door Het Was groosaf trouwens die doorgelopen was. Even stuivertje gewisseld met de spits. Groosaf is zeg maar de nummer 10 die staat in de rug. Hij was het die diep liep. En de bal, nou ja, wel, hij ontsnapt wel, vind ik makkelijk. Loopt hij weg bij de ja, verdedigers? terecht klaagt Vlaar bij uh, Martins Indy, Want maar die blijft oh. nee, hangen. Oh, nee, die blijft hangen. Oh, oké. Daardoor was het geen buitenspel. Nee. Uh, dat is dus een kwestie van iets beter opletten in het vervolg. We een goede redding van Stekelenburg nodig. Anders was het 1-1 geweest. Daar komen de Romeinen weer. Torje, goede beweging. En een paas naar de buitenkant. Marika wil de bal binnenhouden. Moet de voorzet geven. De tweede paal komt Stanko. Die wil de lucht in. Maar die wordt door Van Rijn goed verdedigd. En het zal voor niet uitgeduwd want de bal wel teruggelegd en geschoten. Maar die bal gaat naast. Ja, uh, het meestal staat toch weer wat onder druk, na elf minuten. Ja, het, is, uh, het is een leuke, levendige openingsfase van deze wedstrijd. Waarin je veel kan op- en aanmerken en fouten kan constateren. Maar aan de andere kant is het heel levendig. Je mag Nederland werkelijk twee handen dichtknijpen. Dat het op een 1-0, een geflatteerde 1 0, -0 voorsprong komt. door die merkwaardige goal van Lens. Die van buiten de 16 hoog in de bovenhoek, boven Tamas kop. En zo staat Nederland dus voor, hier in Roemenië. Met uh, Stekelenburg, die al het tijd neemt voor het nemen van zijn doeltrap. Komt terecht bij Lens. Lens met Tamas. Tamas maakt een overtreding. Lens gebruikt het lichaam goed. bal komt terecht bij Van Persie. Van Pers die kan de bal dan niet doorgeven, want Chiricé stond daarbij. En dan zijn het Roemenen die slordig uitverdedigen. Maar wat je wel heel erg ziet, en dat uh, zij van Galik op de persconferentie. ze kunnen buitengewoon goed counteren en hebben daar een aantal gevaarlijke mensen voor. En het bleek tot nu toe ook een aantal keren dat ze veel snelheid hebben, met name Torje en aan het zoeken van Marika. De bal van links naar rechts is slecht, want Narsing kan hem uiteindelijk niet bereiken. En de bondscoach staat veld te gebaren aan de Roemeense zijde dat er meer bewogen moet worden op het middenveld. Nederland heeft het op het middenveld op dit moment goed onder controle. Want zowel de Jong als Strootman als van de Vaart... die. ...hebben het uh, tot nu toe goed dichtgehouden. Zoals ook nu. Uitstekend gedaan door Nigel de Jong. Nigel de Jong laat zich dan bijna het kaas van het brood eten. En vervolgens is het uh, een, een lange bal van Heitinga... ...die uh, even voor uh, rust zorgt. Maar met name rust komt er bij Van der Vaart. Alhoewel de passing dan onzorgvuldig is. De bal komt uh, in de handen van uh, Tata Sanu, de keeper. Normaal staat Lobonta, maar die is uh, geblesseerd. Natuurlijk nadat hij in een, een eerdere zo ongelukkig op de bal viel... Daarbij een blessure die was een mild. Dat was afhankelijk, dacht men niet zo erg. Maar dat bleek later toch behoorlijk tegen te vallen. Tata Rossano, de keeper dus van de Boekres in het elftal. Terwijl Oranje aanvalt via Narsing aan de rechterkant van het veld. De bal bijna bij Van der Vaart komt op de punt van het staffelbied. met de Roemenen uitverdedigen. Marika wel een bal doorkopt. Maar dat doet terwijl er van zijn proef niemand staat. En die dan via Vlaar rustig wordt afgeleverd weer bij Stegenburg. En uh, we steken de dus aan Vlaar. Nou hoop je eigenlijk nu na een klein kwartier bij die 1-0 voorsprong voor Oranje door de goal van Lens. Merkwaardige kopbal dus vanaf uh, een meter 17-18. Dat inderdaad Oranje nu in een wat rustigere periode verzeild raakt. Dan wil je de bal, die wil je rondspelen. Dat wil je ook niet te snel doen zoals nu. Laat de Roemenen maar lopen, zorg dat je de bal houdt, maar blijf dus ook in positie. Want zoals gezegd, de counters van de Roemenen zijn met al die snelheid levensgevaarlijk. Nu Oranje weg aan de linkerkant. Weer met Lens, Lens met Tamas en uh, Torje die geeft ook steeds ondersteuning. Een slechte bal van Strootman die een hakje door wil geven, daardoor balverlies leidt. Maar dat doen de Roemenen ook, waardoor de overname er is. De van de middenlijn voor de Jong. Goede passing richting Van de Vaart. Die veel beweegt, veel aan de bal is en veel tussen de linies doorbeweegt. Want daar liggen voor mij uh, de ruimtes wat het Nederlands Elftal betreft. Tussen de linies op het middenveld, tussen uh, zeg maar het middenveld en de verdediging. Want daar is uh, het positionele dekken van uh, de Roemenen uh, ja, niet goed, dan wel soms lui. Uh, en en uh, zijn er mogelijkheden? Met Martins Indi nu uh, richting Lens. Lens tussen twee man in weer. Krijgt uh, onmiddellijk, uh, zoals je het in basketbal noemt, dubbel teaming. Dus twee mensen. Zelfs drie mensen om zich heen. Raakt de bal kwijt. Overname dan op het middenveld. Waar de combinatie hier even was met Bucciano. En dan uh, de opbouwer is via Chiliches en Bucciano. En Thaam Maar het gebeurt allemaal op eigen helft. Sterker nog. En is nu weer in het eigen 16 meter gebied. Dan uh, de bal uh, naar de linkerkant gespeeld. Naar Goyan. Goyan naar Rad Rad. Met uh, Narsing voor zich. Speelt de bal in de voeten. In de voeten van Stanku. Heeft uh, Van Rijn bij zich. Het is nog steeds allemaal op eigen helft wat de Roemenen betreft. Dus geen gevaar. Nederland uh, checkt een beetje voor. Doet dat met name met Strootman. Zet wat meer druk op de bal. Vlaar dekt ook door richting middenlijn Bal weer teruggespeeld. En weer naar Tamas. De rechter vleugelverdediger van Tamas. Terug naar Kirikes. Kirikes dan weer breed naar Goyan. Dat zijn drie van de vier verdedigers die dan aan de bal zijn geweest. De vierde is Raad. Die is nu heel ver doorgelopen er komt de bal naar de spitser, Marika in dit geval, die kan er niet bijkomen. De bal gaat terug naar de keeper. Torje loopt door, of Groosaf is dat. Maar de bal kan door Stekenburg worden weggetrapt. Van Persie kop door. Dat is een aardige bal naar Narsing. Narsing verdedigen. Raad zit mis. Narsing kan door. Narsing kan door Maar er staat nog een verdediger in de weg. Als Narsing probeert met ballen aan het strafgebied binnen te komen. En dan probeert de laatste overgebleven verdediger. En dat lukt blijkbaar. Die Narsing de bal ontfutselde, Kes. Niet alleen een hoekschot te voorkomen. Ik wilde zeggen de bal binnenhouden. Dat lukt uiteindelijk niet. Want hij glijdt hem in ieder geval voor de achterlijn over de zijlijn. Geen hoekschot, maar een ingooi voor zelf wel aan de rechterkant, dicht dus bij de cornervlag met Van der Vaart. Van der Vaart kijkt en uh, gebaart dan dat er uh, iemand vrij moet staan. Dat uh, gebeurt in dit geval ook, uh, omdat het, uh, het Lens en Narsing daar redelijk vol was. Uiteindelijk komt het, uh, Nederland daar niet goed uit. Alhoewel, de Roemenen denken dus dat het inderdaad zo is, maar is het een uh, inworp voor uh, Nederland. Want als het een scheidsrechter uh, krijgt toch wel weer die benaming. En uh, nu krijgen we de eerste gele kaart vanwege bovenmatig protesteren. Het protesteren is van Borsianu, die er net ook met een elleboogje voor zorgde dat van de vaart op de grond kwam. Inworp inmiddels genomen, gele kaart uitgedeeld. Balbezit hoogte van de middellijn voor Heitinga. En Heitinga kan openen, doet dat via Vlaar. Vlaar kan hem doorspelen naar Martins Indi, doet hij niet. Drijft over de middags, moet hij oppassen. Aan de rechterkant van het veld bereikt hij Van Rijn. Goed gedaan. Goede passing ook van Van Rijn richting Van Persie. Van Persie geeft die bal te hard. Strootman kan het niet belopen. En uiteindelijk kan Lens ook niet bereikt worden. Torje glijdt dan weg. Herstel van Strootman, balbezit Nederland. Ja, herstel van Nederland ook. Omdat het oranje elftal nu wat beter in de wedstrijd komt. Zich wat meer zonang voelt. Lijkt het wel na 16 minuten natuurlijk gesterkt door die. Wat Lucky verkregen voorsprong die op het bord staat door de goal van Jermaine Lens Na negen minuten binnengekopt van net buiten het Lens Lenz nu de bal terugkaatst naar Bruno Martens Indy. Maar er is een fase geweest van laten we zeggen, de laatste 5, 6, 7 minuten. Waarin de bal toch voornamelijk aan oranje voeten ligt. En uh, ja, dat is eerlijk gezegd na die hectische beginfase wel een plezierige gedachte. Stecklenburg helemaal rustig. Loopt rustig even met de bal het strafsomgebied uit. Wacht op Roemenen, die komen die komen niet. Nou, dan wacht ik toch nog even. Er komt er toch één. Dat is Marika. Gaat de bal eroverheen naar Van Rijn aan de rechterkant van het veld. Die staat halverwege de Romeinse helft. Paas naar Van Persie. Van Persie naar Strootman. Die komt de bal terug naar Van Persie. Die nu aan de zijkant het strafverbied inloopt. En de bal daar nu uitlegt naar Narsing. Die hem voorzet moet geven. Heel makkelijk zijn tegenstander. raad voorbij gaat. Komt de bal voor Van Persie? Oh. 2-0. Nee! Oh Hij kan nog 2-0 vallen. Moet Lentzen doen. Die schiet dan tegen de verdediger Van Persie wil de bal achter zijn strandbeen langs halen. Naar de actie van Narsing. En dan wil hij in een korte hoek tikken. Als dat lukt is het een wereldgoal, maar het lukt net niet. En vervolgens als hij een herkansen krijgt, wil hij de bal voor het doel brengen. Maar schiet Lens tegen een tegenstander op. Ja, het is de tweede keer dat we voor het doel komen. Maar het kan gewoon 2-0 zijn. Ja, het maffe is, gisteren op de training deden ze het ook een paar keer. Strootman deed het en Van Persie deed het. Precies zo'n soort bal. En die ging er geweldig mooi in. Het is uh, een, een weergeloze actie. Maar Nederland is inderdaad daar waar het in de aanval gaat. Meteen levensgevaarlijk en ook vlak voor het doel van doelman Tataruzanu te vinden. Vandaar dus dat die 1-0 voorsprong ja, op dit moment eerder een 2-0 zou zijn dan een 1-1. Daar waar de Roemenen even terugzakken en even de klap aan het verwerken zijn van die tegentreffer. En het feit dat Nederland ook beter begint te voetballen. Met nu dan toch een bal die richting het centrum gaat. Maar daar is uiteindelijk voor Stanko geen eer aan te behalen. De bal komt terecht bij Stekelenburg, buiten het 16 meter gebied. Neemt die bal rustig mee. Tergend langzaam moet oppassen dat het niet te langzaam is. Zodat de scheidsrechter ook hem straks zal vermanen met wellicht eerst een boos woord en daarna een gele kaart. Want Nederland riskeert daar achterin toch enige agressie daar waar het gaat om tijdrekken. Maar voorlopig is Nederland in balbezit. in die raakt de bal kwijt. Dan moeten we oppassen, want aan de rechterkant van het veld is een vrijheid. Aan de linkerkant probeert men een opening te zoeken. Maar Madika kan dan niet aan de bal komen. Begint als eerste ook daadwerkelijk te mopperen met zo'n gebaar van wat krijg ik nou voor een bal. Van je En daar moeten we daadwerkelijk ook op hopen. Veel in balbezit van de vaart. Veel aan de bal. Veel tussen de linies. Zeer goed spelen tot nu toe. Ja, Nederland wordt balvaster. En dat is uh, prettig om te constateren na 19 minuten. Het loopt ook allemaal. Het staat wat meer zelfvertrouwen uit. Dat was er in het begin eigenlijk ook niet. Toen uh, voelde hij dat het elftal dacht, uh, oh ja, het is een grote wedstrijd en er zijn 50.000 mensen die schreeuwen. Wat moeten we daar dan nou van denken? Maar in ieder geval uh, is het nu eigenlijk een stuk verbeterd. Heidi heeft de bal, staat op de helft van de terug, Van de middenlijn geeft de bal nog Van de Vaart. Van de Vaart in de middenseer heeft hem een keer naar stroom, Dat is een aardig bal, stroom. Maar moet hem eigenlijk verlengen naar Lens. Maar komt net een pasje te laat. Dan komen de Roemenen er nu uit. Dit zijn de counters waar iedereen bang voor is. Als aan de linkerkant van het veld Marika op pad wordt gestuurd. Stanko en Groosaf, maar nu ook Torje, zich melden. In het strafhofgebied. aan Marika vanaf de linkerkant. De schijnbeweging probeert om langs Heiting gaat te gaan. Dat lukt niet, want er komt wel steun via Raad. Maar al komt het strafhofgebied binnen. De Jong wil verdedigen, maar gaat eigenlijk langs de bal. Die wordt opgepikt door Torje. Die moet een voorzet geven vanaf de linkerkant. Of heeft hij een actie in huis? Hij was de man die in het begin op de lat schoot. Nu een voorzet. Te hard. Veel te hard. En een doeltrap. Een leuke speler in Torje. Uh, een, uh, een behendige kleine uh, speler. Die, uh, die een leuke beweging heeft. Uh, puur rechts is. Maar in ieder geval steeds de dreiging heeft richting het doel. Met schijnbewegingen acties kan maken. En nu die voorzet uh, iets te ver, en te ver en te hoog doorgeeft. Waardoor het balbezit is uh, na de doeltrap voor uh, Vlaar. Vlaar met uh, het balbezit. Uh, drijft met de bal op. Want er is uh, niemand eigenlijk van uh, de Roemenen die uh, enige aandrang heeft om uh, Vlaar van de bal af te zetten. Goeie opening van Vlaar. Komt terecht bij uh, Ricardo van Rijn. Helemaal aan de andere kant van het veld. Weer uh, Van de Vaart aan de bal. Van Rijn kijkt naar Van Persie, kan hij niet bereiken. De bal moet dus helemaal naar de linkerkant en dat ziet Nigel de Jong. Alhoewel ik het idee had dat die Martins Indy probeerde te bereiken, komt die bal dan uiteindelijk via het tussenstation Vlaar bij Martins Indy. En nu bij Lens, dan weet je dat je snelheid krijgt. Dan weet je ook dat je een vrije trap mee krijgt op het moment dat Tamers zijn been uitsteekt. En Nederland dus een momentje krijgt op een meter of negen van de punt van het 16 meter gebied aan de linkerkant van het veld. Betekent dat Van der Vaart zich daarvoor meldt. En dat je, ik zei het al eerder, met Vlaar en Martins Indi natuurlijk. In vergelijk met datgene wat we een paar maanden geleden hadden. Van achteruit lange jongens mee kan brengen. Ja, wat uh, aan kopkracht eigenlijk geen gebrek meer nu. Na deze wat dommige overtreding vond ik toch van uh, Gabriel Tamas. Verdediger van West Bromwich Albion. Speler die heel Europa gezien heeft. Galatasaray, Moskou, Mosco, Celta de Vigo, Alzer. Hij heeft bij veel clubs gespeeld. Tegenwoordig dus in Engeland. Van der Vaart achter de bal. Dat kan een mooi moment zijn. Na een kwart wedstrijd. 1-0 is de voorsprong. Dan komt de bal van de vaart. Met de tweede paal. Hij is net te klein en kan er net niet bij komen. Die bal rolt door en komt dan over de achterlijnen. En dat betekent dat Tatterassanu een doeltrap mag gaan. Nemen. Deze vrijschop schop was aardig, maar net niet goed genoeg. Hij te gaan, die zijn waarde natuurlijk ook in de lucht wel bewezen heeft in de loop van de jaren, ook in het Nederlands elftal. ...was er dus bij de tweede paal nog het dichtstbij. De Roemenen zijn eigenlijk al een minuut of tien niet meer in het hoofdstuk voorgekomen... na die kans van Groosaf, waar Stekenburg goed redde. En uiteraard die bal op de lat van Torje helemaal in het begin van de wedstrijd... ...maar dat zijn momenten uit de vierde en de elfde minuut. Inmiddels staat de klok op 21,5. 21,5 met de bal bezit voor Ricardo van Rijn... ...omdat die doeltrap uiteindelijk over iedereen en alles heen gaat... ...en Van Rijn dan halverwege de eigen helft aan de rechterkant van het veld de inworp kan gaan nemen... Niemand die echt naar de bal toekomt. Uiteindelijk uh, Van Persie, die de bal goed onder controle neemt. Op de borst uh, wordt een beetje opgejaagd. Waardoor Van Rijn met zijn linker de bal eigenlijk zomaar naar voren moet trappen. Komt toevallig goed terecht. En hij is meteen onder controle bij Van der Vaart. Van der Vaart uh, wordt op de huid gezeten en eigenlijk weggeduwd door Pinterly. Maar het balbezit blijft voor Van der Vaart via het uh, strootman. En ter hoogte van de middellijn is het weer Van der Vaart. Dat is duidelijk de man die de lijnen uitzet. Die dus niet uh, op uh, de teampositie staat. We spelen met uh, twee middenvelders. ...in aanvallende zin en Naatje de Jong als controleur. Van der Vaart heeft heel duidelijk de opdracht en de mogelijkheid om daar te gaan staan... ...waar hij zelf wil en tot nu toe heeft hij nog steeds goed gestaan. Zoals ook nu maakt een overtreding, lijkt het, maar Vlaar mag doorgaan van de scheidsrechter. En Nederland heeft balbezit en misschien een mogelijkheid om een counter. Strootman, die de bal meegeeft aan de rechterkant van het veld. Van der Vaart gaat nu voor de derde keer proberen om de tijd te vinden om zijn vetus te strikken. Nu heb ik het indruk dat het gaat lukken omdat de bal helemaal aan de andere kant is. Van Rijn de bal terug naar Stekenburg. Hij heeft het al twee keer geprobeerd, toch ging die zitten wat de de ballen bal in zo'n richting. En toen dacht ik, ik ga toch maar weer staan. Nu zijn de blijkbaar weer gestrikt. En loopt hij weer. Balbezit voor het zelf al achterin met Vlaar. Van de Vaart komt dus nu daar de bal ook halen. De Jong kijkt. Iedereen kijkt. Nu staat eigenlijk iedereen stil. Lens nam maar aangespeeld aan de linkerkant van het veld. Die beweegt meestal wel als hij de bal krijgt. Nu niet. Bal terug naar in Indy. De Roemenen hebben heel veel energie gestoken in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd. En temporiseren wat. Want ze zullen zich realiseren dat dat ook niet gaat. Een hele wedstrijd lang. Dus daar uh, is het storen eigenlijk even wat minder, zodat Oranje de bal rustig kan rondspelen. Zeker als het achterin gebeurt. Maar het is in die paas, dat is een goede bal. Naar van Persie, van Persie. Aan dan linkerkant ik dat van het veld. Draait, draait, draait. Geeft de bal er vervolgens mee. Klein 1 tje, Wil de bal weer terug ontvangen van Van de Vaart. Dat lukt niet zitten de Roemenen even tussen. Maar een lange bal naar voren. Is dan normaal gesproken weer prooi voor het Nederlands zelftal Is dat zo? Ja. Ballen uh, gewoon over de zijlijn. Uh, met een correcte uh, bodycheck uh, van uh, Vlaar gaat de bal uh, over de zijlijn. Terwijl Marika zoiets heeft van uh, ik werd toch wel behoorlijk geraakt. En je kan er inderdaad voor fluiten, want het was ook wel een beetje in de rug. Maar de scheidsrechter de schot is daar wel aangewend en uh, gaat daar verder niet op in. Gewoon dus een inworp voor de Roemenen halverwege de eigen helft. De euforie van de overwinning in Turkije heeft Nederland in ieder geval een beetje uit de Roemeense hoofden gespeeld. Dat is de verdienste, zeker ook door die 1-0 uh, voorsprong naar het doelpunt van Lens. De Roemenen gaan nu weer bouwen, doen het van achteruit met Goyan met Rad. Uh, Rat die de bal aangespeeld krijgt, even terug moet omdat Narsing uh, meestoort. Het verdedigen... Het begint natuurlijk bij je voorste mensen en het aanvallen bij je laatste mensen. Het is een gegeven en Nederland kan dat behoorlijk uitvoeren met Vlaar nu. Die de bal wegwerkt. De bal wordt slecht doorgespeeld waardoor het balbezit is voor Nederland. De Torje maakte een fout. Martins Indi die echt sterk aan de bal is, ook een karakter al in de ploeg is, een prima vent. Die alle rust heeft en uh, waarvan we van tevoren zei die torsje dat is de gevaarlijkste man, dat is de snelheid. Het wordt een testcase. Voorlopig na 25 minuten bijna in deze wedstrijd en een vrije trap voor Nederland is er wat dat betreft helemaal niets aan de hand. Sterker nog, balbezit voor Stekenburg. Ik vind wel dat bij Martens Indi een van de weinigen waarbij ik af en toe het gevoel heb als hij onder druk staat dat hij wel eens wat sneller in paniek is dan de rest. Want hij heeft toch wel twee, drie gekke balletjes gegeven. Zoals eigenlijk ook deze weer waar de Jong niet op rekende. Nu krijgt hij man de linkerkant van het veld. Nu is er wel ruimte en rust en kan de bal meegegeven worden aan Strootman. Strootman de Jong in de middencirkel. Van de Vaart wil de bal. Is even weggelopen uit de rug van zijn tegenstander. Krijgt de bal net te lang onderweg eigenlijk. Korte 1-2 brengt Van de Vaart dat er ook van de middenlijn een nieuwe bal bezit. Dan heeft hij De Jong gezien die wat ruimte heeft. Nou ja, wat heet. Staat in de middencirkel bovendien op de eigen helft. Weer De Jong. Schijnbeweging. Een man kwijt. Tackle. De bal kwijt. En zo nemen de Romeinen over. Maar hij heeft Nederland nog zeven mensen achter de bal. Zet Van de Vaart bovendien de man aan de bal ogenblikkelijk onder druk. Dat is Goyan. Dan gaat de bal terug naar Tata de keeper. Die dan raad aanspeelt. De linkervleugelvrediger. Oh, die had dat liever niet gehad. Die moet hem nu terugspelen naar de keeper. Die komt met een wilde trap. Die moet worden opgevangen door Oranje. Die wordt al gek genoeg toch nog door Marika doorgekopt. En opgevangen door Grozaf. Want die neemt hem zo slordig aan dat Oranje er weer tussen zit. En dat is met name met Van der Vaart en Van Persie uh, zou dat wat kunnen opleveren. Van Persie laat zich heel makkelijk van de bal zetten. Ik kan me voorstellen dat... Uh... De overtreding die de scheidsrechter ziet van Goyan. Uh, voor het publiek in ieder geval aanleiding is om even te fluiten. Want ik vond het allemaal nog wel meevallen. Alhoewel, als je er goed naar kijkt, uh, omarmt uh, Goyan uh, van Persie. Uh, neemt hem echt uh, met twee handen uh, de buik uh, zeg maar in zijn handen. Dus ja, wat dat betreft dus gewoon terecht. Het uh, was in ieder geval geen harde overtreding. Laten we het daar houden. Met Van der Vaart die nu de vrije trap kan nemen op een meter of vijf aan de zijkant. Uh, halverwege de helft van de Roemeen aan de rechterkant van het veld. Bal gaat indraaien. Nederlandse spelers komen in. Kan er gekopt worden? Wordt gekopt. En uiteindelijk gaat die bal over. Kopbal was van Van Persie. Die uh, ook vanuit een vrij moeilijke positie in een soort draai de bal uh, moest koppen. En uh, zelf ook zoiets heeft van jammer. Het was een vrije kans, maar het was absoluut niet makkelijk. De doeltrap van uh, de doelman van Tati Ozanu komt terecht bij Nederland. Nederland dat veel meer balbezit nu aan het creëren is dan in die gekke eerste drie openingsminuten. Toen men zelf het noodlot over zich leek af te roepen. Maar voorlopig is het Nederland dat gewoon in balbezit is. Torje jaagt door op Stekenburg. Die trapt de bal ver naar voren. Dan is er een beweging van Narsing die doet vermoeden dat Rad een overtreding maakt. Maar dat was meer een beweging en een hoop dan dat het ook realiteit was. Zodat er opgebouwd kan worden door de Roemenen via Goyan vanaf de linkerkant achterin. En zeg maar op de linksachterpositie. Grooslaaf wordt erna aangespeeld. Die uh, nog een blauwe maandag bij standaard Luik speelde. Dat was niet zo'n succes. Teruggegaan naar Roemenië. Waar uh, hij ziet dat de Roemenen nu wel massaal aanvallen. Torse vanaf de rechterkant wil de voorzet geven. Maar slaagt dan niet in uit boosheid. Omdat hij de bal niet voor het doel krijgt. Trapt hij nog bijna een reclamebord door midden. Vroeger was dat Spaanplaat. ging dat nog wel. Tegenwoordig zijn dat allemaal van die elektronische dingen. Dat is een stuk lastig om dat stuk te krijgen. Maar... Met een aardige poging. Zijn naam is al een paar keer gevallen. Van deze torsje is natuurlijk door Oedinezen twee jaar geleden gehaald. Als opvolger eigenlijk van Alexis Sanchez toen hij naar Barcelona ging. Heeft daar Voor veel geld is hij gekomen, maar hij toch niet te kunnen waarmaken. En wordt dus nu uitgeleend aan Granada. en Dus vorige maand gek genoeg tegen Alexis Sanchez gespeeld. Granada, Barcelona. Maar het is een goede voetballer. Die komt er wel, zoals dat heet. En hij is ook pas 22. Overtreding gemaakt nu door... De rechte vleugelverdediger van de Roemenen, Tamas, op Lens. En dat levert het heel zelf al dan een vrij schop op. En dat zou wel eens een plezierige plek kunnen zijn. Zo een meter of twee, drie buiten het traspopgebied. Ja, door het ontbreken van Snijder en Robben eh, staat eh, Lens met name dus aan die linkerkant. Want anders zou hij misschien aan de rechterkant hebben gestaan. Maar Lens heeft zich de laatste maanden stormachtig ontwikkeld. Bij Oranje, maar ook bij PSV. Is dreigend. Eh, wil ook een goal scoren. Is dus niet alleen maar snel en, en, en kijkt wat er gebeurt. Maar heeft veel overzicht. Aan de andere kant met Narsing. Het uh, is absoluut een extra wapen. En, uh, en Lens is op dit moment buitengewoon belangrijk voor uh, zowel Oranje als PSV. Met die vrije trap. Terwijl Lens nog even bijkomt. Van het feit dat Tama Jomé echt uh, onreglementair moest afstoppen, afstoppen. Omdat hij uh, razend snel is. Lens staat erbij, Van de Vaart staat erbij. Wordt het in rechts met een rechtshoeveelheid, een linksbeen? Ik denk dat Van de Vaart het gaat opeisen. Maar uh, ja, want Lens staat wel heel erg vreemd voor de bal.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 De Roemenen staan maar wat te dekken en nu krijg je een fase waarin de Roemenen absoluut vervelend gaan doen. Niet alleen tegen het Nederlands elftal, maar met name ook onderling. En dan zou je zeggen met een 2-0 voorsprong, dan heb je ze liggen. Ja, het is, er wordt stuitend slecht verdedigd bij de Roemenen hoor, achterin. Want hij mag de bal echt totaal vrij binnen tikken. Dat doet hij overigens wel bewonderenswaardig, kalm, rustig en beheerst. En het is 2-0 voor het Nederlands elftal na een half uur Lens en Martins Indy. ...maken dan de goals. Ja, zo snel kan het dan inderdaad gaan. De Roemeense bondscoach heeft in de rust nog wat een en ander te vertellen... ...en zal moeten proberen om dat op een of andere manier te repareren. Maar het publiek, ja, je ziet al mensen om je heen, ze zullen niet naar huis gaan... ...maar denken, dan ga ik nu maar vast de, de nieuwe bak popcorn halen. Het schijnt er erg lekker te zijn in het stadion, maar daar kan Jack u alles over vertellen. Nou, we hebben samen inderdaad uh, een gezinsverpakking opgegeten. Goedemorgen, zeg. Eerst de eerste Roemenen gaan al naar huis. Dat is ook uh, wel, dat, uh, dat is wel illustratief voor uh, de mentaliteit van, uh, van de Roemenen. Een heleboel mensen die hebben zoiets van, nou, to the Loki, Maar zover is het nog niet. Nederland heeft de zege zeker nog niet binnen. Alhoewel die 2-0 voorsprong natuurlijk wel vertrouwen geeft. Oppassen wat er nu gebeurt. Halverwege de helft van de Nederlanders. Een meter of twintig van de linkerkant van de zijlijn. Is het Torje die die vrije trap neemt? dan moet Stekenburg alleen maar op de knieën gaan zitten om die bal gewoon... die naast het doel gaat bij de ballenjongens te zien komen. En zo is, voor zover je van gevaar kan spreken, ook dit weer voorbij. En kan Nederland gewoon verder gaan bouwen en zelfvertrouwen bij blijven tanken. In een wedstrijd die dus opmerkelijk is. Omdat Nederland bij vlagen goed speelt. En uh, zoals ook nu met Strootman en Lens ruimte weten te vinden aan de linkerkant van het veld. Lens die springt dan om het tackle heen. En uiteindelijk uh, wordt het dan uh, een inworp voor het Nederlands zelf bij de vlag. Snel is Martens indi erbij op het moment dat Lens hem gooit. Uh, Martens indi tussen een, een bal en een tegenstander in krijgt de vrije trap mee. Omdat uh, de domeinen, ik zei het al, die worden onaardiger. Het wordt vervelender. Het wordt uh, geïrriteerder. En als Nederland het hoofd koel houdt, dan kan je heel makkelijk een uh, voorsprong nog verder uitbreiden. Die tweede voorsprong staat er. De vrije trap van net was iets verder dan nu. Maar het is weer van de vaart. En het is ongeveer dezelfde momenten uh, waarop je hem uh, kan aansnijden. Weer staat Martins Indi weliswaar nu 6 meter buiten spel, Maar hij zal straks op het moment dat die bal wordt genomen gevaarlijk zijn. En weer voor het doel van uh, Tataruzanu gaan opduiken. We ja, hebben eerder een moment gehad dat gaat er net onderdoor ging. Er wordt dus kortom niet goed gedekt. Komt die bal? Komt die bal? gaat net niet. Want nu loopt er wel een Roemeni in de weg. ...hebben daar de zaakjes in ieder geval bij deze vrijschop wat beter op orde gekregen. Na 31 minuten komt er aan de andere kant van het veld. Dat is voor de Roemenen de linker een ingooi te nemen. Die Raad dan neemt, die al uh, wat tijd daarvoor neemt. Daar ook wel wat tijd voor krijgt trouwens. Dat Nederland zelf de bal op het hoofd gooit van Van Rijn. Tenminste, dacht ik even, maar die kan er net niet bij komen. Gaat de bal opnieuw over de zijde. En plaats geraakt door een van de Nederlanders. En dan een Roemeens ingooi, zeg maar meter of tien voor de middenlijn. Opnieuw uh, Raad, die dat dan doet. Speler dus van Shakta Donetsk daar speelt hij al tien jaar. Dus die heeft een behoorlijke ontwikkeling met die club meegemaakt. Speelt er al heel lang voor de nationale elf. Was er in 2007, 2008 ook al bij. Toen uh, Nederland en Roemenië tegen elkaar speelden, Terwijl nu Narsing met de bal vandoor gaat. Zo, dat is een aardig dribbeltje. Drie man kwijt. En dan komt er een flinke tackle. Overigens keurig op de bal. Dat moet gezegd van Goyan. Ja, één been wel op de bal. De andere ging er fel overheen. Is dat zo? Ja. Fel over been. Ja, fel over been. Nee, die ging, uh, die ging behoorlijk. En uh, Narsing beklaagt zich ook. Maar Nederland heeft gewoon een inworp. Nou, dat is goed nieuws, Jack. Dankjewel. Heb je dorst of zo? De ja, Bal bezit nu bij Narsing. Narsing probeert er wel te spelen richting Strootman. Lukt niet. Narsing tussen twee man in. Krijgt uiteindelijk een inwoord mee. Omdat de bal door de fel inkomende Boussiano over de zijlijn wordt gespeeld. Ricardo van Rijn gooit snel in. Door het tikje van Verpersi is niet zorgvuldig. Bal over de achterlijn, niet oplopen voor Strootman. En zo zitten de eerste 32 minuten erop. En ja, stel, stel, stel dat het Nederlands elftal hier met een overwinning weggaat. Dan kan wat mij betreft uh, van gaal volgende week uitgebreid gaan kijken in Brazilië. Want dan kan er niet zo heel erg veel meer misgaan. Want dan uh, moet je nog thuis tegen de Roemenen weliswaar uit tegen de Turken. Maar die Turken, die zullen tegen die tijd misschien wel uitgevoetbald zijn. Tenminste daar vanavond ook Hongarije-Turkije is. En die Turken hebben een klap opgelopen. Ondanks het goede spel tegen Nederland en Roemenië. Hebben ze daar aan die twee ontmoetingen nul punten overgehouden. Overigens opmerkelijk, Roemenië... In de drie kwalificatiewedstrijden, toch wat op heden. Met Andorra, Estland en Turkije. Geen enkele tegentreffer. En nu, na een half uur. Ruim uh, inmiddels 33 minuten. Al twee tegenstreffers uh, van dit oranje moeten incasseren. Met de bal bezit aan de linkerkant van het veld. Bij uh, Lens. Lens uh, terug naar Martens-Indie. Lens beklaagt zich. Krijgt weer een tikje van Tamas. Nu met Nigel de Jong. goede bal. Te van het veld aangespeeld. Hakje van Van der Vaart is net niet zorgvuldig genoeg. Was wel verrassend. Het wegwerken van de Roemenen is paniekerig. En de bal van Vlaar gaat uh, heel hoog. Zodat Tamas, die uh, naar mijn idee. Uh, nog nooit geselecteerd is op het feit dat hij de bal drie keer kan hoog houden. De bal over de zijlijn speelt. Een halve wilde waar Lens letterlijk en figuurlijk problemen mee heeft. Daar waar de opponent gewoon zo nu hard dan in komt. Maar qua spel heeft Lens weinig te duchten. Zoals het Nederlands zelf al op dit moment ook niet echt verontrust raakt. Door het opjagen van de Roemenen. Want het zijn vaak eenmansacties. En de rest van het team blijft staan. En kijken bijvoorbeeld naar die verre trap van Stekenburg. Van Persie wil de bal doorkoppen, maar wordt in de lucht door Goyan van de bal gehouden. Die komt dan aan de linkerkant wel met een beetje geluk voor de voeten van Germain Lenz. Zodat Van Persie, uh, die laat hem nu eigenlijk zakken. Van de vaart is nu eigenlijk zeg maar, even de spits. Die loopt nu weer terug. Krijgt de bal van, van Persie. Nou staat er dus niemand in de spits. Dan moet de bal automatisch terug naar Strootman. Dan shockt Van Persie weer, uh, terwijl hij afspeelbaar is. En de bal achter zijn stand mee langs wil meenemen. Uh, in, zeg maar, in de bal, dan krijgt hij een tikje van achter van Goyan. En dat levert dan weer een vrij schop op, halverwege de... De Romeinse helft dat doet van Pessie eigenlijk slim. 11 minuten nog te gaan naar de eerste helft. Oranje leidt met 2-0 luxe. Met de goals van Lens en Martins Indy na 9 en 29 minuten. En nu dus een vrije schop waarbij het Nederlands dat dus inmiddels al meermalen bewezen heeft. Bijvoorbeeld met... De goal van Martens Indie dat het daarmee gevaarlijk is. Toen lagen de ballen aan de zijkant, nu ligt hij recht voor het doel. Dus je kan het een keer ineen, ineens proberen. Het is wel ver overigens. Het is ver, maar Van der Vaart heeft ongelooflijk veel zelfvertrouwen in deze wedstrijd. Hij heeft ook al heel veel balcontacten gehad. Dus voelt zich lekker op het moment dat die bal ligt, halverwege de helft van de Roemenen. Precies op de middenas van het veld. Ook Vlaar staat erbij. Vlaar is van de knalharde Poeier. En Van der Vaart van de bal die in de hoek moet draaien. De keeper staat iets voor zijn doel. De bal komt van van de vaart, gaat in de muur. Komt dan uiteindelijk terecht in de rebound bij Stootman. Die krijgt een duwtje in de rug. bal even teruggespeeld. Vlaar helemaal verder terug naar Stekelenburg. De uitwaaier gebeurt door zowel Vlaar als Hedinga. Waardoor het voor niet niet tegenop te lopen is. Ook Martins Indy staat helemaal bij de zijlijn. En die speelt de bal even terug naar Vlaar. Vlaar moet een beetje oppassen. Wordt een beetje opgeraakt door Torje. Torje jaagt dan door op Stekelenburg. Heeft daar de tijd voor om in ieder geval die bal goed naar de rechterkant te spelen. Maar is onzorgvuldig. Speelt de bal te hoogte van de middenlijn over de zijlijn. Ingooit voor de Romeinen het hoogte van de middenlijn. Raad, de man die dat gaat doen. De linkervleugelverdediger Marika biedt er aan. Maar wordt overgeslagen. Stanku loopt de diepte in. Maar krijgt de bal een eerste aanleg. Ook niet nu wel. Met Van Rijn in zijn rug. Komt hij er langs. Wil de buiten om langs. Van Rijn met een tackle. En die is op de bal. En dan gaat de bal opnieuw over de zijlijn. En is er een ingooi voor de Romeinen. Maar nu zeg maar in het verlengde van de 16 meterlijn. Waarbij Raad zich opnieuw gaat inschakelen. En het dus wat drukker wordt op de oranje helft. De bal naar het middenveld gegooid. Dan springt hij dan weer uit voor de voeten van Borsiano. Die aan de linkerkant uitkomt. Achtervolgorde door van de vaart. En dan eigenlijk op bots tegen Narsing. Gaat de bal opnieuw over de zijlijn. En weer gooi de Roemenen. Raad, halverwege de Nederlandse helft. Marika wordt aangegooid. Maar daar zit Nacho de Jong tussen. En krijgt een vrije trap mee. De Jong natuurlijk buitengewoon ervaren. Vandaar dat het ook naar mijn idee totaal logisch is dat hij in de basis stond. Er werd nog vertwijfeld. Of Klaas, die bij Jong-Oranje werd weggehaald. Of die dan op die plaats zou komen te staan. Maar Van Gaal heeft, uh, mijn zin is ook volledig terecht gekozen voor de ervaring van, uh, en de hardheid ook nog uh, die uh, De Jong heeft. En uh, tot nu toe, uh, Logan straft hij dat ook helemaal niet, want hij, uh, hij speelt een uh, prima partij. Er is controle op het middenveld, er is controle bij Martins Indy. Er is iets wat over moet bij Lens met het hakje, waardoor de Roemeen halverwege... Het veld kunnen overnemen. De Roemenen zijn wat onzorgvuldig. Dan uh, uiteindelijk in tweede instantie probeert Torsje aan te spelen. Doet dat richting Pintili. Pintili geeft die bal voor. Komt hij inderdaad uh, ver voor. Maar is het Ricardo uh, van Rijn die de bal wegkopt voor corner. De eerste corner voor de Roemenen. En ik heb in hier een paar keer genoemd. We hebben alle spelers eigenlijk genoemd. Van Rijn nog niet. Maar het is eigenlijk ongelooflijk knap dat die jongen met uh, nog zo weinig ervaring... al als een hele rustige, uitgebalanceerde verdediger staat te spelen. Hij geeft een corner weg en die gaat nu genomen worden. Het gebeurt 8 minuten voor rust, terwijl het nou zelf dan met 2-0 leidt en dit even ongeschonden door moet komen. De bal komt richting de Pentastip en daar staat van Roemenië echt niemand. Kan de bal lachend door Lens worden weggekomen. Wel opgevangen door Kirikes en dan aan de zijkant weer worden ingeleverd. Verblijven de Roemenen zeker dat deel dat kan koppen daar staan? Gaat de bal naar Grozaf, maar die krijgt hem niet onder controle. Staat zeg maar 5 stappen het strafselgebied in aan de zijkant. Wil de bal die stuit het aannemen, dat lukt niet. Er zit een oranje been tussen. Oranje leidt opnieuw balverlies. Komen de Roemenen opnieuw. Met combinaties door het centrum. Marika aangespeeld. 20 meter van het doel. Verslikt zich een beetje in de bal. Hoongelag valt hem ten deel. Deze spits van Schalke. die bij Schalke eigenlijk nooit speelt. Maar nu een aardige actie heeft. en de bal nog voor kan krijgen ook. maar net niet bij Groosaf. Het uitverbreden van Oranje-oog. nu wat paniekerig. Want wie geeft die bal nou eens een ram naar voren? Dat doet uiteindelijk van de vaart. maar die wordt dan door Lens niet gecontroleerd. En zo blijft Oranje even de problemen nu. Rat, halverwege de helft van Oranje. In Nederland moet inderdaad oppassen. Dan gaat die bal weer. Nee, gaat voor iedereen en alles langs. Komt hij toch nog aan de rechterkant van het veld terecht. Torres op de punt van de 60 geeft die bal voor via het lichaam van Van der Vaart. De tweede corner in een minuut tijd voor Roemenië. Dit is even de fase waarin de Roemeniën in ieder geval vlak voor rust proberen met een wat lekkerer gevoel de kleedkamer in te gaan. met een 2-0 achterstand die op het scorebord staat door de doelpunten van Lentz en Martens Corner genomen. Bal komt knalhard in de 16 meter. Wordt weggewerkt door Van te benen. En dan uh, slechte bal lijkt het eigenlijk van Adjo de Jong. Komt toevallig omdat Tamas weer eens een keer wegleidt in bezit van Narsing. En nu kan Nederland counteren. En dat wil Nederland graag met Strootman aan de rechterkant van het veld van de Vaart. Helemaal buiten kom, uh, buitenom komt Ricardo van Rijn. Goeie bal van, van de Vaart. Ricardo van Rijn geeft die bal voor. Komt op het lichaam van Raad. En via het lichaam van Van Rijn gaat de bal dan over de achterlijn. En zo is dat uh, countertje verkeken. En is de druk in ieder geval even weg. Maar Nederland moet oppassen. Want het is weer Bursiano die tempo gaat maken. Het is aardig aardige uh, fase weer. weer het weer snel op een neer. golf nu werd nog 6 minuten gaan in deze eerste helft Bocciano heeft de bal. Raad schakelt zich weer in naar de linkerkant. Stanko is daaraan speelbaar. De bal gaat naar Marika. Die de bal echt onthalen nu. Stappen naar het doel maakt de, de spits. Marika, rand 16-1-2. Hij schiet hem in de korte hoek. Stegenburg is boost. Omdat de spits het zomaar allemaal mag doen. Stappen mag maken. Eigenlijk niet echt onder druk wordt gezet. En dan van de rand van het strafhofgebied. Ramt hij de bal in de korte hoek. Stegenburg steekt nog wel een arm uit. Maar hij zit erin. En geleden. Hij speelt bij Schalke eigenlijk nooit. Nou ja, één keer deed hij mee. Scoren zat er sowieso nog niet in. Volgens de Duitse pers zit hij in een diepe vormcrisis. Deze ploeggenoot van Affelaa en Huntelaar. Nou, het zal allemaal best, maar het is wel 1-2. En Marika krijgt de goal achter zijn naam. Goede actie, goede beweging, goede loop, goed schot. 1-2. Vijf minuten voor rust. Wel niet tot nu toe uh, een zwakke indruk maakt, is hijtinga uh, met allerlei overtredingen tegen Marika. En ook met deze actie. Uh, stapt hij niet op het goede moment in, hij, uh, hij loopt naar achter en is kwetsbaar en wordt daardoor uh, met een simpele beweging door Marika uitgespeeld. En uh, juist de ervarenheid, heeft het op dit moment buitengewoon moeilijk in deze wedstrijd. 40 minuten gespeeld, ik zei het al, het betere gevoel en de kleedkamer ingaan. De Roemenen gaan beter de kleedkamer in. Met die, uh, die minieme achterstand van uh, 2-1 in het voordeel van Oranje. Wanneer Stekenenburg, Torje en Jaag, en Stekenenburg knalt de bal naar voren. Het publiek is maar wakker geworden, de speakers gaan weer aan. En dat betekent dat Nederland moet oppassen, want we spelen nog een minuut of drie in deze eerste helft. Balbezit zelfs nog vier. Balbezit voor de Roemenen. Wordt het dan nog erger vlak voor rust? Gaan de Roemenen die achterstand helemaal wegspelen? Balbezit nu ter hoogte van de middenlijn, althans bij de middencirkel. Pinteli speelt de bal naar Goyan en de Roemenen hebben weer even het juiste gevoel. Nederland zal hopen dat het snel rust is. Vier minuten nog. Vlaar moet een diepe bal onderscheppen. Dat doet hij eigenlijk maar half bal blijft hangen en wie kan er nou schieten? Uit de tweede lijn, Stanku, bal wat onderweg aangeraakt en verdwijnt al naast het doel van Stekenburg. En hoekschop 3 van de Roemenen is een feit. Maar uh, ze zijn plotseling weer in beeld. Marika als spits, Stanku, Groosaf en Torze daarachter. Het levert drie hoekschoppen op in een tijdsbestek van een minuut of vijf. Het levert een goal op van Marika. En bij Oranje, dat de wedstrijd eigenlijk totaal onder controle leek te hebben, kraakt het plotseling achterin. En de hoekschop moeten ze maar weer ongeschonden zien door te komen. Komt de bal voor, weer opwassen geblazen, alarmfase 2. Maar de bal wordt uiteindelijk weggekopt en via Lens kan Nederland er misschien uitkomen. Lens met snelheid, kan hij langs 1-2 man komen? Krijgt een vrije trap mee? Nee, de bal gaat over de zijlijn. En dan zou je zelfs een schwalbe kunnen geven als je zegt dat er niks aan de hand was. Onzorgvuldigheid bij Torches. Strootman. Maar het is in die moeten bijkomen, kan er niet bijkomen. Uiteindelijk Vlaar die wegwerkt. En ik zit ook even te kijken naar het feit dat het ook een beetje mismatch is achterin bij Nederland. Heitiga is gewoon aanmerkelijk kleiner dan Marika en heeft het dus fysiek ook al moeilijk. Maar de bal is helemaal aan de andere kant bij Tati Luzano. Bal bezit dus uh, weer voor de Roemenen. Met Tamas, uh, halverwege de helft van de Roemenen. Lange bal naar voren, is buitenspel bij Grosaf. Wordt niet voor gefloten. Is uh, de bal uh, met Vlaar en Grosaf. Terwijl Torsi buiten omgaat. Vlaar wordt geklopt op snelheid. Bal bij Stekenburg. Ja, het is opeens sneller, het is feller. En uh, ja, misschien zou je moeten zeggen, maar dat, dat, dat durft uh, Vergaal ongetwijfeld niet. Uh, moet je tegen die lange mensen gewoon weer met Douglas spelen en, en Vlaar. Maar ja, hij heeft nog nooit in Oranje gespeeld, dus dat risico lijkt me te groot. Ja, of je doet het uh, niet in zone, maar man tegen man. En ja, maar dat plan. doen ze geregeld, want Vlaar die staat bij die Groos af. Dat zijn twee uh, behoorlijke grote jongens, maar Marika is natuurlijk wel de diepste spits. Daar zou ik in eerste instantie Vlaar maar op zetten. Ja, dat zou ik ook doen, maar bij in ieder geval van dat grootste probleem af. Wacht, er is uh, straks een kwartiertje voor de heren in de Kleedkamer om daar eens rustig over te praten. Daar hebben de heren Van Gaal, Blind en Kluivert vast een goede mening over. En dat willen we nog graag terugzien. Twee minuten ruim nog in deze eerste helft. Maar de Oranje dus, laten we dat niet vergeten, nog altijd voor staat met 2-1. Door de goals van Lens en Martens Indy op 2-0 voorkwam. En zo even dus de aansluitingstreffen van Marika. Terwijl er nu aan de zijlijn aan de overkant van het veld voor ons gezien de bal over de zijlijn gaat die dan het laatste door de Roemeen is geraakt. Daar is het publiek weer boos over, maar Groosaf af als degene die de bal het laatste tikje gaf. En dat betekent dat Martens Indy een. Um, Ingooi mag gaan nemen. Maar de Roemenen sluiten Oranje weer helemaal op op de eigen helft. Alle veldspelers nu op de Oranje helft. Vartens in die kandelet gooien doet dat in de richting van Lenzbal onderschept. Drozaf kopt, komt de bal bij Stanko. Die wordt weggekopt door Heitinga. Ja, en dan gaat hij weer over de zijlijn. En is er opnieuw een ingooi voor de Roemenen. De Roemenen staan eigenlijk al 5, 6, 7 minuten continu op de Oranje helft. En nu ook weer aan de rechterkant van het veld. Op ongeveer 20 meter van de achterlijn. De bal over de zijlijn. voor voeten van Lens. Ze dus krijgen in ieder geval nog een keer een Roemeense aanval. En is zal ongetwijfeld wel weer gevaar opgeleverd in het 16-meter gebied. Waar Strootman er uiteindelijk niet bij kan komen. Pintje die het bal bezit houdt. Maar uiteindelijk kan Nederland dan wel overnemen. En Lens zegt tegen Nars: kom dan naar de bal toe. maar die kan je op dit moment niet bereiken. Dus maar naar Ricardo van Rijn. Lens gebaard. Rustig, rustig, rustig naar Van Rijn. Die de bal terugkrijgt. Dan een van de vaart. En die speelt hem voorbij, hij gaat naar Burg. Wordt een beetje opgejaagd en aan de linkerkant van het veld is allerlei ruimte. En Martens Indy kan die bal makkelijk onder controle nemen. Linkerkant van het veld, Martens Indy naar Van Persie of Strootman is dat hij even aan de linkerkant opduikt. Dan de bal weer terug naar Martens Indy, terwijl het voor de middellijn nog altijd. De Romeinen zakken nu weer wat meer in van de vaart, krijgt de bal in de middencirkel. Kijkt op zich heen, waar is de uitweg? Gevonden aan de rechterkant bij Van Rijn, Van Rijn naar Van Persie, die bal met een tegenstander echt in zijn rug, maar laat vallen in één beweging. op links die even vanaf de rechterkant komt nu, dan is er wat ruimte gevonden bij Van de Vaart, aan de linkerkant staat dus Narsing, dat heeft Van der Vaart gezien, maar gaat de bal nu naartoe, die neemt Keur keurig aan, en moet dan een actie maken, er is dubbele bewaking, komt hij er langs, Luciano Narsing is één tegenstander voorbij, maar loopt dan onder druk van de tweede weer de andere kant op, loopt dan de bal over de zijlijn, en is blij dat die bal... Door een van de Roemenen als laatste is geraakt. Zodat het Nederlands elftal daar een ingooi mag gaan nemen. in de laatste officiële seconde van deze eerste helft. Je hebt uh, nu uh, in uh, zeg maar drie woorden vier keer bij wijze van spreken Narsing genoemd. Het is de eerste keer dat hij echt aan de bal is. We hebben hem nog niet gezien. Hè? Yep. Hij is uh, wat dat betreft nog onzichtbaar. En uh, mijn manier wat uh, daar eventueel mee gebeurt in de tweede helft. Alhoewel, als je ruimte hebt, is dus Narsing met zijn snelheid natuurlijk wel. Goed te gebruiken. Bal wordt slecht uitverdedigd door de Roemenen. Bal gaat dan via Nacho de Jonge over de zijlijn, En halverwege de Roemeense helft aan de rechterkant van het veld... ...kan Tamas de inworp nemen. Een wedstrijd die dus... Nog steeds hartstikke spannend is, zeker gezien het feit dat het nu 1-2 is en 0-2 daarvoor was. Met andere woorden, de Roemenen hebben het gevoel dat er meer te halen valt dan een simpele nederlaag. Balbezit met raad, 10 meter voor de middellijn. We krijgen een minuut of twee, denk ik, extra tijd, kan het niet goed verstaan. En dan 1 minuut, ik zei het, ik kan het niet goed verstaan. En dan is er een buitenspel moment van de Roemenen, dus de Nederlanders kunnen de vrije trap nemen. We hebben we er alle tijd voor, via Vlaar te Ballen de Jong, de Jong. Zou hem kunnen spelen aan de Van de Vaart, doet het ook. Maar die bal is vrij kort, waardoor we in Nederland een beetje moet oppassen. En dan uh, via Vlaar gaan we weer breien. Moeten we oppassen met de Jong, die de bal terugspeelt terug speelt naar Stekenburg. Die krijgt ook een paar mensen op zich af. Stekenburg speelt dan de bal naar voren. Ik begrijp niet waarom we daar zo staan te etteren en te klootviolen. Want daardoor krijg je problemen. Alhoewel er nu ruimte ontstaat. De uh, bal uh, van Van de Vaart binnenkant bek, uh, bij Tamers, lukt niet. En dan uh, geeft de scheidsrechter een penalty. Ja, ja. Narsing wordt weggetrokken door Tamas. Die stond natuurlijk al op de nominatie omdat hij een aantal keer een idiote overtreding had begaan. Ik denk dat dit heel zwaar is. Maar uh, Narsing uh, gooit uh, met zijn snelheid uh, zijn lichaam er goed voor. Hij, uh, hij dreigt en hij doet. En Tamas die. Uh, nou, dat is echt geen penalty. Ik vind het wel. Nou, ik vind het van niet. Ik hem, laat ik zo zeggen, je kan hem geven, maar ik vind hem heel erg zwaar hoor. Hij houdt hem, ja, houdt hem wel wat vast. En het trekt, trekt hem, naar hem Ja, Oké. Okay. Ik vind het toch goed. goed. Nou ja, het maakt me niet uit wat wij ervan vinden. Ik hoop dat uh, van de vaart uh, dat uh, gevoel voor de rust in ieder geval bij uh, de Roemenen toch weer aan het verstoord is. Want hij staat oog in oog met Tataruzanou. Gaat hij erin, dan uh, heb je het gevoel dat de Roemenen zo'n tik krijgen vlak voor rust dat het gedaan is. Is dat zo? Aanloop van de vaart en 3-1. Hij kiest de goede hoek. Dat doet uiteindelijk de keeper ook wel. Want die zit er echt wel, wel dichtbij. Van der Vaart schiet de bal erin. En loopt dan vervolgens op een drafje naar het vak met de Nederlandse fans. Een paar honderd mensen uit Nederland meegekomen naar Boekarest. Die juichen. En weten dat de marge weer 2 is. Van de Vaart op zijn knieën glijdt hij naar dat vak. En balt de vuisten. En weet natuurlijk dat dit een belangrijke goal is. Het is 1-3. Zo vlak voor rust. En de. Heksenketel, mooi woord, die we de afgelopen 10 minuten hier gevoeld hebben in dit stadion, is ineens helemaal weg. Maar ik zei het al eerder, dat gebeurt dan. Het is meteen, Hosanna, of het is heel erg uh, verdrietig. En nu, daar waar het gevoel dus bij die 1-2 opeens weer heel erg goed was en de, de thee iedereen goed gesmaakt zou hebben in de Romeinse kleedkamer, zal het nu een soort kruidenbitter zijn, want uh, ja, Nederland staat dus op een 3-1 voorsprong, de marge weer 2 en wat dat betreft kunnen de puntjes op de i worden gezet door beide coaches. Omdat de scheidsrechter nu voor het jouw fluit. Nederland door Lens, Martins Indy en Van der Vaart op 1-3. Omdat Marika tegenscoorde. Nou, uh, we hebben genoeg om over na te praten, Alvans Groenendijk. Goedenavond. Goedenavond. Uh, 45 boeiende minuten, we kunnen niet anders zeggen. Vanaf uh, de eerste minuut was het raak. Ja, ja, wat, wat is je algemene gevoel, uh, voordat we tot in detail gaan inzoomen... wat is je algemene gevoel van de eerste helft? Uh, nou, dat het natuurlijk uh, zo is dat het Nederlands elftal nog niet... Uh, in staat is. Met een nieuw elftal uh, zijn nog wat afwezigen. Maar om, om echt 45 minuten te controleren hè, of te domineren... ze laten dan toch de tegenstander weer in de wedstrijd komen... Uh, met die tegengoal. Maar ja, dat uh, staat 1-3 en dat het ook niet tegen zit. Maar ja, het is toch uh, gewoon een prima uh, ruststand. Ja, lijkt me wel. Laten we even bij het begin beginnen. Uh, vierde minuut, die vrije traf van die torje. Die jongen die nu uh, van Udinese naar uh, Granada is, uh, is gegaan. Ja. Ja, dat zijn natuurlijk uh, cruciale momenten in zo'n uh, openingsfase. Gaat zo'n bal erin? Hè? Het was erg gelukkig dat hij nog uh, via Stekelenburg... nog, uh, nog net uh, de goede kant voor ons uh, opstuiterde. Maar gaat hij erin, dan sta je achter met 1-0. En nu kom je door een, uh, een kopbal van, van Lens... Uh, ja, vijf minuten later kom je zelf op 1-0. Dat is natuurlijk een wereld van verschil. Ja, die bal uh, van buiten de 16. Hij wordt door de keeper uh, weggebokst. En vervolgens uh, uh, van buiten de 16... Richting de goal gekopt. Was het een bewustje, denk je? Of... Ja. Nou, Lens is heel erg bezig op het moment hè, met dat met het koppen. Hè, dat is uh, ook bij PSV al een paar keer gebeurd. En ik denk echt dat dat heel bewust was hoor wat hij deed. Wat bedoel je met hij is bezig? Nou ja, ja hij is bezig met, uh, met koppen om dat onder de knie te krijgen. Nou, hij oké. gaat meer scoren. Hij traint er ook mee. Ja, op. ook tegen de, volgens mij Hongarije scoorde hij al met de kop. Hij is er echt heel bewust mee bezig, dus dat, dat is trainbaar. Maar hier zag je hem duidelijk kijken en de bal ook een beetje sturen. Ja, en dat hij er zo mooi in ja, dat is dan meegenomen. En ja, ja, het is gewoon een prima goal. Ja, via het achterhoofd nog van, van een van de verdedigers. Dus hij, hij paste echt, echt precies. Uh, dan uh, denk je van, nou, dat is uh, Kat en Bakkie uh, uh, controleren, die wedstrijd. Maar twee minuten later, uh, Steven af weer uh, alleen op uh, Stekelenburg af. Ja. Nou, dat, is, dat is dan al een voorbode dat, dat het niet helemaal lekker zit achterin nee, heb ik je, geeft, je geeft toch nog wel wat momenten weg. En dat, uh, dat is, ja, elke wedstrijd gebeurt dat natuurlijk wel. Maar ja, bij Nederland uh, op het moment loopt het dan uh, toch goed af. En Stekelenburg bewijst dat hij ja, in mijn ogen nog steeds de onbetwiste nummer één is. Want hij ja. pakt hem daar prima in een 1 situatie En dan ja. nog klem vast. Ja. Van Persie hebben we niet heel veel gezien. Uh, iets meer dan een kwartier was er gespeeld toen. Uh, toen het bekende hakje kwam van, uh, van Persie... waar, uh, ja. waar uh, de heren het ook in, de, in, in het verslag over hadden. Uh, vervolgens legde hij een pan klaar voor Lens bal gaat er niet in. Ja. Zagen we toen even de klasse van Van Persie? Ja, dat klopt. En het, je moet wel zeggen dat uh, hij wordt heel erg kort bespeeld. En er worden ook heel veel overtredingen op hem gemaakt. Uh -huh. En uh, dat dus is ook niet makkelijk natuurlijk. Maar de, die momenten laat hij wel zijn klasse zien. En ja, Nederland, uh, ik denk dat toch Van Gaal ook bewust gekozen heeft voor heel veel snelheid aan de zijkanten. Uh -huh. En dat daar met name, ja, daar zie je wel echt de hand van Van Gaal. En daar kiest hij echt bewust voor. Ja. Goed, de 2-0 van Matthijs Indy. En vervolgens gelijk daarna. Uh, uh, de, de, de, door, door Marika de, de, uh, in de 38e minuut de 2-1. Toen zag je wel dat we achterin kwetsbaar zijn. We gaan even naar het uh, stadion in, uh, in Budapest. Uh, want ik begrijp dat jullie daar wat nieuws over hebben, Jack. We hebben over het stadion weinig nieuws... maar wel ja. over het feit dat de verdediging. Uh, het, twee wisselspelers... Uh, op dit moment aan het warmlopen zijn. Eén uh, vind ik niet verrassend. Uh, alhoewel, uh, je gaat uh, iemand waarschijnlijk laten debuteren. Dat is Douglas, die uh, loopt uh, zich warm... En die zal er wellicht aan in gaan komen voor, uh, voor Heitinga, wat opmerkelijk zou zijn. Maar wat ook opmerkelijk is, is dat uh, Jan Maat uh, zich uh, aan het opwarmen is. En dan zou je kunnen denken dat Van Gaal uh, van Rijn één ding verwijt. Namelijk dat hij niet genoeg opkomt. En uh, dat hij dat uh, bij Jan Maat uh, terug wil zien. Het is nog iets te prematuur om te zeggen dat ze allebei meteen binnen de lijnen zullen komen. Maar men denkt wel in die richting. En met name van Douglas vind ik dat opmerkelijk, maar wel begrijpelijk. Ja, want achterin is het af en toe zo lekker zijn mandje boven, of je gaat er te ver? Wat vind jij, Jack? Nou ja, hij, hij heeft het vanaf minuut 1 heel moeilijk met Marika, de speler van, van Schalke. Uh, hij is, uh, die, die is ook sterk, maar die is ook gewoon groter... Dus daar waar je toch al een beetje zoiets hebt van als je de lijf van lijfgevechten over de grond hebt... dan vind ik hem wel sterk omdat hij met zijn lichaam goed werkt... ben je ook nog een keer kwetsbaar als de bal hoog komt. En, en dat sluipt een beetje in het spel van Heitinga. Want bij de goal ja, verdedigt hij ook niet goed. Jack, ik heb wel gezien bij vlak voor de 2-1 dat uh, er is een moment dat Van Rijn opkomt uh, aan de rechterkant. En dan uh, komt hij eigenlijk langzaam terug. Hij schakelt niet om omdat hij daar ook volgens mij naar zijn pols grijpt en uh, daar heel wat last van heeft. En okay. op dat moment uh, moeten ze ook in het centrum moeten ze uitstappen... en dan krijgt die Marika de kans om naar binnen te dribbelen... en die schiet die bal binnen. Maar het zou me niks verbazen als hij een polsblessure heeft. Maar dat zullen we nog wel horen dan. Oh. Oké, okay. heel okay. nou, goed. Dank wel. Nou, we gaan het afwachten. Als daar nieuws over is... dan uh, hoort u dat vanzelfsprekend uh, van Jack. Uh, dan uh, kort voor rust. Uh, het is inderdaad wat Jack en Bas ook zeiden. Op dat moment uh, zie je dat de flow erin zit bij de Romeinen. Het publiek gaat erachter staan. Ze geloven er weer in. Dan die penalty. Nou, dat zijn dan wel de momenten... Hè, dat je kan zien dat het, uh, dat het bij Nederland niet, uh, niet tegen zit. Deze Schotse scheidsrechter... die, uh, ja, die wijzen in de stip... Nou, er zijn... Vaak, uh, dit soort momenten, uh, ja, dat er niet gefloten wordt. We krijgen hier de strafschop. Ja, dan moet je natuurlijk dat zo'n moment moet je koesteren. Die wordt, uh, die wordt goed, hard genoeg binnengeschoten door Van der Vaart. Ja, maar het... was het een penalty of nou, was het geen penalty? Ik, ik denk dat het, uh, dat het wel makkelijk gegeven is, maar er gebeurt wel het een en ander in het duel. Hij trekt hem, hij trekt hem gewoon naar beneden. Ja, dat klopt, maar dat gebeurt wel heel veel in dat, in dat soort duels. Dat er he, van beide kanten, uh, want ook je ziet ook Narsing wel uh, met zijn handen aan het shirt van de Roemeen. Maar ja, hij geeft hem en ja, dat zijn de momenten dat je ziet dat het Nederlands zelf al ja, gelukkig ook... Uh, ja, dat, de, de factor mazzel, mm -hmm. ja, die zit er ook bij. En dat ja. is goed, dat is fijn. Overigens uh, was de actie die vooraf gaat aan die penalty... natuurlijk van Narsing wel heel sterk... door ja. binnenkant-back uh, die kant op te ja, gaan... waardoor die back eigenlijk op een gegeven moment niet anders meer kon dan dit doen. Het is slecht verdedigd van Tamas, hè, die zich daar laat verrassen. En dan komt uh, Narsing met zijn snelheid die komt er inderdaad voor. Ja, en die kruist voor langs. En dan krijg je een lijf-aan-lijf -lijf gevecht. Waarbij de scheidsrechter inderdaad uh, kiest omdat de man aan de binnenkant, ja, die, dat is beter zichtbaar, die wordt naar beneden getrokken. Mm. En dat was op dat moment Narsing. Dus de bal gaat op de stip en dan is het vlak voor de rust, is het 1-3. Ja, ja en dan zit je echt in een zetel. Van der Vaart schiet hem, euh, laten we zeggen, op een hoogte van een meter ongeveer euh, binnen in de linkerhoek voor, vanuit zijn standpunt... Euh... Gezien, hij zit erin, dus hij is goed. Ja, als een penalty erin gaat, dat zei je terecht, dan, dan is hij goed genomen. Maar um, hij heeft hem laatst gemist bij, uh, bij Schalke op een belangrijk moment tegen HSV, of bij HSV in een uitwedstrijd bij München-Klappach. Um, dat was volgens mij een heel belangrijk moment. Die, die liet hij toen liggen, maar nu staat hij er toch weer achter. En daar kun je ook aan zien dat, uh, dat Van der Vaart ook heel nadrukkelijk verantwoordelijkheid neemt. En uh, ja, de penalty is, uh, is, op een, is op een hoogte ingeschoten. dat De keeper wel een kans heeft, hm. maar waarschijnlijk net hard genoeg. Dus dan is het goed. Ja, hij is nummer één penalty nemer, waar je ook uh, Robin van Persie zou kunnen verwachten wellicht. Ja, en ook die heeft gemist in de competitie uh, bij Man United... met een uh, soort vreemde stiftbal. Dat was volgens mij zijn allereerste wedstrijd. Uh, die miste die toen. Maar dat zijn jongens die zitten daar niet zo heel erg mee. Die gaan er de volgende keer weer achter staan. En, ja. en Van der Vaart heeft ook gezegd, de volgende neem ik weer. Nou, en dat is dan vandaag bij het Nederlands Elftal. Dus dat vind ik wel heel knap. Ja, volgens mij scoorde Van Persie in diezelfde wedstrijd geloof ik twee keer. Dus hij mocht die penalty geloof ik wel missen. Ja, dat mag wel een keer. Uh, um, we gaan eens dus even kijken in het matchcenter. Want ook die hebben we natuurlijk... Vanavond, want er zijn zo verschrikkelijk veel uh, wedstrijden. Ronald van der Geer die gaat uh, proberen om al die wedstrijden te volgen... voor zover dat uh, mogelijk is. Want het zijn er wel heel veel, Ronald. Hè? Goedenavond. Ja, alles is nu uiteindelijk begonnen. Het is uh, even lang wachten geweest. Maar nu, uh, omdat Nederland natuurlijk al om 8 uur begonnen is... was het even wachten tot, tot andere toplanden zouden beginnen. Maar er zijn zelfs al wedstrijden afgelopen. Dus eerst maar eens kijken in de, in de pool van Nederland zelf. Uh, andorra esland uh, is daar uh, zo goed als voorbij. Andorra uh, staat met... Uh, of Estland staat daar met 1-0 voor. Doet het van au -Pair. Die nog in de Nederlandse competitie heeft gespeeld bij Roda en, uh, en ADO. En daar ook nog Hongarije-Turkije. Maar in die wedstrijd vooralsnog geen doelpunt. Andere Poes, maar even gewoon doorlopen. Ja, tuurlijk. Kroatië-Wils, 8 uur begonnen. 1-0, Mansukic, speler van, van Bayern München. Na 27 minuten, um, half negen daar begonnen Macedonië-Servië. En om uh, kwart van negen België-Schotland. Beide wedstrijden nog niet gescoord. In uh, pool B staan Tsjechië en Bulgarije tegenover elkaar. Maar is natuurlijk de focus in die pool op Italië-Denemarken. In beide wedstrijden is uh, overigens nog niet gescoord. Kroon uh, Deli onder meer bij Denemarken in de basis. Eriksen is de enige die nog in de Nederlandse competitie actief is. Die in het uh, Deense elftal is opgesteld ook Palser, oud-AZ-speler, doet, uh, doet daarmee. Dan naar Pool C. Um, daar helemaal nog niet gescoord bij de wedstrijden. Vareur, Ierland, uh, Oostenrijk, Kazachstan. En ook nog niet bij Duitsland, Zweden. Um, nou, groep D hebben we gehad. Groep F uh, nou, bezig Cyprus, Noorwegen. Daar is het 1-1 uh, in Poel, dat was E. Poel F is Rusland en Rusland heeft om uh, vijf uur gespeeld, had een uh, wedstrijd tegen Azerbeidzjan, werd een uh, ploeg die gecoacht wordt door Betty Vogels. Het is een uh, nipte zegen geworden voor uh, Rusland 1-0 e penalty in de 84e minuut uh, benut door Shirokov. Maar na vier wedstrijden is daar nog wel de volle winst voor uh, voor Rusland. En in uh, die pool ook een, uh, een tweede wedstrijd al afgelopen. Israël Luxemburg 3-0. Israël houdt wel de druk op Rusland, maar in die pool komt uh, om kwart voor tien Portugal nog. Uh, in, in actie. Ja, en dat waren uh, zo'n beetje de belangrijke wedstrijden waar inmiddels uh, iets uh, gebeurd is. Engeland komt om 9 uur nog tegen Polen in actie en om 9 uur natuurlijk ook uh, Spanje-Frankrijk. Nou, mooi. We blijven het uh, volgen vanzelfsprekend. We hebben net uh, 23 herhalingen gezien van een uh, valpartij uh, van, uh, van Rijn... En daar grijpt hij inderdaad naar zijn, naar zijn pols. Uh, en dus dat zou inderdaad de reden kunnen zijn dat ja. hij gewisseld wordt. Maar dat die bevestiging krijgen we vanzelfsprekend ja. vanuit het stadion nog wel van onze uh, ja, ik uh, verslaggevers. Uh, ik lette dan op die omschakeling. Dan toen zag ik hem eigenlijk uh, naar zijn pols grijpen. Dus ja, we mogen hopen dat het niet uh, een, een, een breuk is. Want ja, dan ben je toch een paar weken eruit. Dan ben je even gezien. Uh, Jan Maat heeft, mocht hij inderdaad uh, op zijn plek komen te spelen... Dan kan hij nu zijn kans grijpen om te laten zien dat hij het in de eerste hel dat hij in de eerste wedstrijd dat hij speelde tegen Andorra, dat hij toen gewoon even niet een goede doen was? Nou, hij was niet in een hele goede doen. Maar dan is het nog niet eens zozeer het, het verdedigende werk. Maar dan is het meer de keuzes aan de bal. Bij het opkomen wordt natuurlijk wat van hem gevraagd. En er waren een paar, een paar mindere keuzes bij. Wat mindere voorzetten. Maar we moeten het ook niet overdrijven. Het was een, ja, het was, het was een beetje 50-50. Het was ook weer niet zo slecht als, als ik gelezen heb. maar Het was ook niet, niet top. Maar ik krijg nu de kans om, om te laten zien dat hij het wel aan kan. Ja, Douglas er misschien in. Ja, maar nou. ja, dat de, dat is dan toch. Uh... Ja, leuk voor zo'n jongen dat hij... Uh, ja, dat hele verhaal, dat duurt nu al een paar jaar natuurlijk. En Brazilia, dat is dan, een Brasseriaan, Nederlander geworden. Ja, ja, en dan vanavond zijn debuut. Ja, dat is een, een, een prachtig moment voor de jongen. En uh, ja. ja, ik mag hopen dat hij het goed doet. Want het is natuurlijk wel een, een, een berensterke vent. En uh, ja. laat hij nou maar eens laten zien wat hij in nou huis heeft op dit niveau. Ja, krijgt hij het haasje van de, van de kaart? Ja, dat is toch wel een leuk verhaal. Ja. Weet je waar het vandaan komt, dat haasje? Ik heb geen idee. Ja, we hebben het net even voor de uitzending opgezocht. Het komt uit 1924. Ja. Toen kreeg het Nederlands uh, team dat toen meedeed aan de Olympische Spelen... Kreeg, als uh, een soort van uh, een symbooltje, een haasje aangeboden. Okay. En die heeft bij al die wedstrijden uh, dienst gedaan als... Uh, ja, het ik ken wel het camping haasje het, dat uh, het, geluk moest brengen. Camping het haasje ken ik wel, maar ik ken... dat zal er wel iets hebben. <laughs> nee, heel nee heeft, heeft er weinig mee te maken. En toen heeft de KVB gedacht, dat is zo leuk, dat houden we erin. Elke keer als iemand zijn debuut maakt, dan krijgt hij een speltje met een haasje. Dat wel heel erg schijnt te lijken op een konijntje. Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben hiervoor. Goed, het is uh, bijna negen uur, u hoort het. Zometeen zijn we terug naar negen en met de tweede helft.